Als het goed is kunnen wij nu al praten met Gilles Kok. Gilles, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag Ben. Uh, je zit erg ver weg. Zit je in de loods? Ik ben in het boothuis inderdaad en ik heb uh, een uh, collega bij me. Dat Ben, Minaldo Muller. Goedemiddag. Hé, hey, um, uh, je, je bent een beetje zachtjes. Kan je wat, uh, wat dichter bij je telefoontje komen te staan? Ja, dan gaan we het zo doen Ben. Je ja, want ik heb niet gehoord wie je bij hebt. Ah, oké. Okay. Uh, ik ben hier samen met Aldo Mulder. Mulder. Oh, Aldo Mulder. Ja, die ken ik wel. Aldo Mulder is van de PR, heb ik begrepen. Klopt. Fondsenwerving. Ja, Fondsenwerving. Die... Uh, 196ste verjaardag, hè. Dat is natuurlijk een beetje een, uh, een, een, een getal. Uh, gaan jullie daar wat mee doen nog? Nou, we zouden het heel graag willen, ben, Maar uh, uh, de, de, ja, er zijn nogal veel dingen die niet mogelijk zijn in deze tijden. Eh... Uh,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 Uh, ja, in de landen uh, zijn die er wel. Uh, voor seizoen Zandvoort wordt wel gekeken naar de regio. Want er zijn ook uh, verrassend veel mensen donateurs die niet aan de kust wonen... maar wel bijvoorbeeld een bootje hebben. Uh, dus mensen uit Haarlem in de omgeving, uh, en omgeving. Die, Hoofddorp. Uh, en die worden ook uh, dan in onze raijons uh, ingedeeld. En uh, wij hebben gemiddeld per jaar zo'n beetje tussen de tien en de twintig uh, trouwe donateurs... die dus een uh, jubileumjaar donateur zijn. Dus 40, 50 of 60 jaar. ze zijn er best wel wat.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 Wordt u een allo even laten antwoorden? Ja, ja, ja. Dus, geef de dus, telefoon even over. Geef hem even door. Dat is een beetje de antwoord, Ben. Hoe kom je aan jonge leden? Daar ja. gaan we natuurlijk dag en nacht mee bezig zijn. Om die te werven. In alle eerlijkheid, wat we nu zien is mond-op-mond -mond reclame binnen het dorp nog steeds de beste manier. Mensen die enthousiast zijn om, om bij te dragen aan de, aan de KNRM.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 Ja, dat, uh, dat hebben we zeker gedaan omdat uh, de KNRM uh, met de boot en de truck in het drukste van de dag uh, bezig was op het strand. Ja, dat was echt ongelooflijk in de hitte. Als je de bemanning zag uh, die nat van het zweet uh, met de truck net omhoog kwamen. En uh -huh. dan kwam de volgende alarmering alweer. En dan konden ze gewoon rechtsomkeerd, konden ze weer het strand op door de mensenmassa's heen. Dat was echt uh, Druk. enorm zwaar.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 mochten er een aantal bemanningsleden ziek worden, dat de boot gewoon uit kan varen. Ondanks deze tijd heb je dus een voldoende bezetting? Ja, we hebben dus ook bemanningsleden strikt gescheiden wat dat betreft... zodat er altijd een bemanning beschikbaar is. Ja. Ah, oké, okay. dus je, je, je houdt gewoon een bemanning achter... voor de echte noodgevallen, die, die, die, dat je twee bemanningen op zijn minst kan leveren? Precies, precies, zo werkt dat.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 Nou, dan uh, moet ik jullie nog steeds feliciteren met, uh, met de verjaardag. Ja, dankjewel. Uh, je, je bent in de bootloods uh, Wordt er geoefend op het ogenblik? Nee, nee. Dit is uh, de toevallige dag uh, dat er helemaal niets uh, gebeurt. Is hij doodstil. Oh, nou, dan ja. uh, zou ik zeggen, doe gillers de groeten. En uh, bedankt voor jullie uh, uitgebreide commentaar. En we spreken het, elkaar, het, het, uh, denk ik, in mei nog wel een keer. Ja, zeker. Daar hoop ik op. Oké, okay. okay, dankjewel.